Sinbad en het avontuur met de zeeslangen Sinbad was de rijkste man van Bagdad. Hij had veel lange reizen gemaakt en veel avonturen beleefd. Op een van zijn reizen beleefde hij een spannend avontuur. Sinbad was al een hele tijd niet op reis geweest en hij begon weer naar de zee te verlangen. Hij reisde naar Basra, een stad aan de kust, en vond daar een buitenlands schip dat nog diezelfde dag zou uitvaren. Na een paar maanden op zee riep een matroos die op de uitkijk stond, dat hij in de verte een klein eiland zag. Ik kan nergens op mijn zeekaart ontdekken welk eiland dat is, zei de kapitein verbaasd. Dat maakt toch niets uit, zei Sinbad. We zijn al lang blij dat we aan land kunnen om onze benen te strekken. De kapitein stuurde zijn schip naar het eiland. De steile rotskusten van het eiland waren grijs, maar de heuvels daarachter zagen er groen uit. Erboven vlogen een heleboel vogels. Kunnen we een vaatje bier mee aan land nemen? vroeg een matroos aan de kapitein. Die vond het goed en even later lieten twee matrozen het vat over de loopplank op de kust van het eiland rollen. De andere matrozen en Sinbad gingen van boord, maar de kapitein bleef op het schip. Een van de matrozen maakte een vuur. Daarna regen ze stukken vlees aan lange vleespennen en legden die op het vuur. Omdat het nog wel even zou duren voordat het vlees gaar zou zijn, besloot Sinbad een kleine wandeling te maken. Hij was heel verbaasd dat er nergens op het eiland bomen groeiden. En het rook ook heel erg naar vis. Opeens vlogen de vogels die tussen sliert en zeewier naar voedsel zochten met een schreeuw omhoog. De grond begon te schudden en Sinbad viel op zijn knieën. In de verte hoorde hij de kapitein schreeuwen... Een walvis, een heel grote walvis, kom terug aan boord. Sinbad duurde over de zee, maar nergens zag hij een walvis. De matrozen en Sinbad zagen dat de kapitein snel weg begon te varen van het eiland. Was hij soms van plan hen op het eiland achter te laten? Plotseling schoot er uit een gat in de grond, vlak bij de voeten van Sinbad, een grote straal water omhoog. Het leek wel een fontein. En toen begreep Sinbad ineens dat ze niet op een eiland stonden, maar boven op de rug van een reusachtige walvis. Het beest was gewoon in slaap gevallen. En omdat het dier daar zo rustig lag, hadden ze het voor een eiland aangezien. De walvis was natuurlijk wakker geschrokken toen het vuur zijn dikke huid had geschroeid. En nu stonden de matrozen en Sinbad op zijn kop. De angst sloeg hun om het hart toen de walvis een staart optilde... ...en die weer met een klap op het water moest neerkomen. Het water spatte alle kanten uit. En iedereen wist dat het beest nu elk ogenblik onder water zou duiken. Een paar matrozen wisten zwemmend het schip te bereiken. Anderen werden door de golven meegevoerd. En Sinbad, die probeerde met al zijn kracht zijn hoofd boven water te houden. Opeens zag hij het biervat drijven. Hij klom erop en liet zich met de golven meedrijven. Sinbad riep om hulp, maar het schip was al verdwenen. Hij dobberde de hele dag en nacht op het biervat over de golven van de oceaan. Het werd dag en in de verte zag Sinbad een klein eiland. Hij gebruikte zijn armen en benen om het biervat naar de kust van het eiland te sturen. Maar toen hij in de buurt van het eiland kwam, merkte hij dat hij opnieuw in gevaar was. Ik word in één klap nog rijker of ik ga dood, zuchtte hij. Want dit is het eiland van de zeeslangen. Het zand op het eiland is van goud... Maar het strand wordt bewaakt door gevaarlijke zeeslangen. Sinbad ging aan land en liep het strand op. Bij een rots stroomde een beekje met helder water... ...en er groeide perenbomen en bosbessenstruiken. Sinbad dronk van het water en at van het fruit. Hij voelde zich meteen een stuk beter. Hij keek om zich heen en overal zag hij goud. Ik bouw een vlot en ik neem zoveel goudzand mee als er in het biervat en mijn broek zakken kan. En Sinbad bouwde een vlot van boomstammen die hij aan elkaar bond met het doek van zijn tulband. Van zijn mantel en een paar takken maakte hij een zeil. Toen het vlot klaar was, vulde hij het vat voor de helft met goudzand. De rest vulde hij op met peren en bosbessen. Net toen Sinbad zijn broekzakken met goudzand begon te vullen, hoorde hij een sissend geluid. Hij keek op en zag de kop van een reusachtige slang uit een rot steken. En toen verscheen er een tweede slang en een derde. Even later gleden er acht slangen over het strand. Sinbad holde naar de waterkant en klom op het vlot. Hij roeide zo hard hij kon, maar de zeeslangen volgden hem. Ze kronkelden zich rond het vlot en daarna beten ze met hun scherpe tanden het vlot in stukjes. Snel haalde Zinbad het fruit uit het biervat en kroop er zelf in. De slangen zisten van woede. Eén van hen zette zijn scherpe tanden in het biervat. Maar gelukkig kregen ze het vat niet stuk. Eén voor één probeerde de slangen het vat met Zinbad erin door te slikken, maar dat lukte niet. Eindelijk gaven de slangen het op en ze zwommen weg van het biervat terug naar hun eiland. Sinbad dobberde drie dagen en drie nachten in het biervat over de oceaan. Hij had erg honger en dorst en was bijna flauw gevallen toen het biervat plotseling tegen de zijkant van een schip opbotste. Toen hoorde hij een bekende stem. Voorzichtig keek Sinbad omhoog. ...en zag de kapitein van het schip waarmee hij op reis was gegaan. Die was met zijn schip in de buurt gebleven om naar overlevenden te zoeken. De kapitein was heel verbaasd toen hij opeens het hoofd van Sinbad uit het biervat zag komen. Een matroos en de kapitein hielpen hem aan boord. Daarna trokken ze samen het biervat op het dek. Toen gingen ze weer op weg naar huis, terug naar Bagdad. Daar verkocht Sinbad het goudzand voor veel geld en sinds die dag was hij nog rijker dan voor zijn avontuurlijke reis.